Twee jaar geleden werd de hooguit één keer per jaar... Een, één keer per week een centrale gekraakt. Nu is dat twee tot vier keer. KPN vergoedt niets, want vindt dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn... voor de beveiliging van hun telefooncentrale. In de Eredivisie heeft PSV een monsteroverwinning op Roda J.C. geboekt. Het werd in Eindhoven 7-1, onder meer door vier doelpunten... van de Belg Dries Mertens. Hij heeft deze competitie in totaal elf keer gescoord... Roda speelde het grootste deel van de wedstrijden met tien man... na een vroege rode kaart voor Vukovic. Er zijn vanavond nog vier wedstrijden, waaronder de topper Ajax-Twente. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, vannacht kans op mist. Morgen zonnig, het wordt 20 graden aan zee en 24 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals, goedenavond. Soulemani scoorde voor Ajax vlak voor het nieuws. Ronald van der Geer. En hey Jan Vertongen scoorde tijdens het nieuws. Maar dat doelpunt is geannuleerd. Dus is het nog steeds 1-0 na 18 minuten. Geannuleerd vanwege buitenspel. Nu overigens een kans voor Douglas. Die overkomt als hij vrij staat voor de goal van Kenneth Vermeer. Maar die uh, bal, die corner kwam van Sulemani. Vanaf de rechterkant werd doorgekopt door Boerrichter. Bij de tweede paal door Vertongen ingekopt. Toen zei iedereen dat is buitenspel. Maar iedereen had Tien Dali over het hoofd gezien. Die gewoon nog ergens bij de cornervlag stond. Aan de andere kant daar waar de corner genomen werd. Onterecht dus geannuleerd. Voor de wedstrijd wel prettig. Want zo blijft de marge klein. 1-0. De die goal van Sulemani na 18 minuten. Hij stond ook maar 2 meter van de vlag aan de grensrechter af, geloof ik. Hè? Ja, die stond toch rechts met zijn focus ergens anders volgens mij. Maar die, uh, hij, hij keek over hem heen. Daar bij de Ja, dat zag er heel curieus uit. Herenveen, dus. Henk Kok. 17 minuten gespeeld in de tweede helft. Stand 1-0 voor Heerenveen. En Herenveen had al lang een besliste voorsprong moeten nemen. Een prachtig schot van Narsing. Uitstekend uit het doel gehaald door de pasfeer. En in de rebound uh, schoot Janmaat nog in. Maar die bal werd weer van de doellijn gehaald door Rinstra. De spanning is om te snijden. Op het scorebord staat er 1-0 voor Heerenveen. Maar even kijken, Judith Schietz. Narsing gaat Narsing de wedstrijd beslissen. Hij moet scoren. Oh, oh, oh. Hij kiest voor een paasje in plaats van Oerend hard uit te halen. Dat deed hij eerder in de wedstrijd wel met zijn linkerbeen en met zijn rechterbeen. En nu heeft niet meer dan een hoekschop. Narsing had andermaal Ereveen op 2-0 kunnen brengen. En dat bleek spanning in deze wedstrijd. 1-0 op het scorebord, maar Heracles heeft nog geen enkele kans gehad. Spanning is er niet in Den Haag bij ADO VVV. Frank Vieluit. Eenzijdig spelbeeld in het eerste uur van deze wedstrijd. We zijn iets meer dan een uur onderweg Verhoek. Hoek. John heeft de kans op 3-0 laten liggen op aangeven van broer Wesley. En aan de andere kant een vrije trap van Maguire. Het was bedoeld als voorzet. Zoveel was duidelijk. Het was een mooie boogbal. Coutinho liet zich eigenlijk verrassen. Maar de bal spatte weer terug vanaf de lat bij ADO Den Haag. De eerste echte serieuze kans van VVV was nog per ongeluk ook. 2-0 voor ADO. Nog geen doel. Bij NAC FC Utrecht. Philip Koken. Nog altijd niet. En FC Utrecht speelt nog altijd in onderton. Na de rode kaart in de eerste halftal voor Zulo. En in sportief opzicht eh, ja, het verloopt het bepaald ook niet goed voor FC Utrecht. Dat zich beperkt tot counteren en tegenhouden van eh, NAC. Nak dat nu probeert met een nieuwe vleugelaanvaller Jozef Zoon in de ploeg gebracht door de trainen Kalassen voor Gillissen. Wat meer creativiteit en wat meer diepte in het spel te brengen. Dat er wat meer buitenom kan. Jozef Zoon gaat dan spelen tegen de invallen, tegen Bulthuis. Dat zijn interessante duels. En daardoor is Lulling op het middenveld te gaan spelen. En hij moet dan de man zijn van de steekpaas. Dat is hij sowieso al, ook als hij in de spit Hij laat zich regelmatig zakken. Zo probeert Nak een beetje grip te krijgen op die verdediging van FC Utrecht. We zijn bijna een uur onderweg. Nog altijd 0-0 in Breda. We hebben ze allemaal nog gehad. U had al gehoord dat PSV Roda in 7-1 geëindigd was. 1-0 is het bij Ajax Twente. Ronald van der Geer. Maar het is uh, 2-0 had moeten zijn. Het is uh, 1-0 nog altijd de stand na een minuut of 20. Ik zag net de percentages balbezit zitten even langskomen. Dat is um, 61-39 in het voordeel van Ajax. En dat klopt ook wel. Wat opvallend is, is dat in dit richting Twente toch nog twee mogelijkheden heeft gekregen. Via Willem Jansen bijvoorbeeld, die heb ik zelfs genoemd. En net dus via Douglas, die kolbal op de voorzet van Bayrami, die over de goal ging van Kenneth Vermeer. Dat waren momentjes van onachtzaamheid achterin bij Ajax. Maar daar blijft het dan ook verder bij, want als Vertongen niet, of dat doelpunt niet had geannuleerd geworden van Vertongen... dan had er misschien wel een ander doelpunt al moeten vallen voor Ajax. Want Ajax is veel en veel sterker. Vertongen overigens, dat doelpunt dus onterecht geannuleerd. Patrick Langkamp is de grensrechter die... Tindalli over het hoofd zag, die echt voor hem stond. Daar heb je helemaal gelijk in, Ronald. En hij keek er overheen om uiteindelijk dan Vertongen buiten spel te vlaggen. Nou, Vertongen stond dat niet toen hij op die doorkopbal van Boerichter bij de tweede paal die bal binnenkopte. Maar even daarvoor hebben we een prachtig staaltje voetbal gezien van Ajax. Met Soleimani twee keer een voorzet. Eerst tegen de hand van Douglas aan. Tenminste, dat meende Ajax. Ik heb niet kunnen zien of het Hens was of niet. Vervolgens een, een voorzitter op Ziekenson. Die stuit op Michailov. En toen kreeg hij de bal weer vrij. En met een prachtig hakje. Eriksen. Die van de wiel in kansrijke positie bracht aan de rechterkant van het strafschopgebied. Maar uiteindelijk kon daarop ook Michailov reddend optreden. En zo is de marge dus nog klein. Is het 1-0 door die goal in de tiende minuut van Soulemani heen heeft Ajax. Inmiddels via diezelfde Soleimani bal bezit. Twee meter over de middenlijn. Bal wordt naar Theo Jansen geschoven. Die gaat verplaatsen. Doet dat nu vanaf het midden naar de linkerkant met wat onzorgvuldigheid. Hoewel Boerrichter, dat was namelijk het beoogde doel, nog wel de duim op, opsteekt. Ten teken van nou ja ik heb je idee begrepen en het was goed. Maar ja hier kan ik echt niks mee. Tim Cornelissen die er zo uitgelopen werd bij die eerste goal van Ajax door um, Boerrichter. Die mag nu gooien. Doet dat richting Luc de Jong. Krijgt die bal dan op eigen helft. Halverwege zijn helft weer terug. Heeft dan veel moeite met de bal aannemen en snel handelen. Waardoor Eriks het been uitsteekt en de bal weer over de zijlijn gaat. En Tim Cornelissen nu namens FC Twente weer mag ingooien. Doet dat richting De Jong. De Jong wil verlengen op Rosales. Bal kwijt, want Ayers zit er tussen. Die andere De Jong, Siem heeft hem. Korte combinatie met Ziektersson. Dat is te mooi. Daar zit Rosales tussen. En Wisscherhoff, die dan halverwege zijn eigen helft in de as van het veld de bal krijgt... denkt, nou maar even effe weg. Even rust. Dan kunnen we weer even in de organisatie gaan staan en eens kijken wat Ayers nu gaat bedenken. En hoe, hoe we daar een antwoord op gaan geven. Ondertussen loopt Siktersson bij Wisscherhoff weg, loopt bij Douglas weg... Maar wordt uiteindelijk niet gevonden, want de bal gaat naar de rechterkant, naar Van der Wiel. Halverwege de helft van Twente wil naar binnen, wil naar buiten, wil naar binnen. Nou ja, uiteindelijk speelt hij Jansen maar aan in de as van het veld. Die verplaatst dan naar links, waar naar Anita ver is opgekomen. Rosales houdt uh, eigenlijk een beetje een verdedigende focus. Vangt Anita eigenlijk pas op steeds. Halverwege de helft van uh, FC Twente. Boerrichter, Boerrichter Eriksen. Ja, er zullen mensen moeten bewegen, want Twente staat stil. Twente houdt de ruimtes kort. En dan zal er via wat beweging en een hoog baltempo uiteindelijk een keer een gaatje gevonden worden. Nou, men probeert weet het maar eens via de rechterkant. Want inmiddels via de Jong, Jansen, eh, al de wereld in balbezit gekomen. Naar de rechterkant. Nou, daar is wat ruimte bij eh, Van der Wiel. Van der Wiel met Bayrami. Geen voorzet. Gaat dan naar het linkerbeen. Geeft een lage voorzet. Die door Tindalli makkelijk uit het strafstopgebied van FC Twente kan worden getrapt. Maar niet meer dan dat. Want elke bal die Twente wegwerkt uit eigen verdediging is gewoon weer een prooi van Ajax. En dus weer een start zijn voor een nieuwe aanval van de Amsterdammers. Die tot nu toe baas zijn in eigen huis in de Amsterdam-Arena. In de eerste 24 minuten de topper Ajax Twente is tot nu toe geen topper. Want Ajax is gewoon veel beter. 1-0 door Suleman. Er zijn trainers die zeggen dat het altijd moeilijk is tegen 10 man Filip Koken. Ja, dat zal uh, trainer John Karassen nu denk ik ook wel zeggen. En, uh, Utrecht houdt vrij makkelijk stand, moet ik zeggen. Wel Nak veel meer balbezit heeft en ook nog steeds de kansen creëert. En Utrecht met de rug tegen de muur staat. Maar Rob van Dijk heeft het in die tweede helft nog niet echt moeilijk gehad. Datgene wat hij te doen kreeg, dat viel uh, eenvoudig te pareren. En we hebben juist een minuutje of twee geleden een vrije trap gehad voor Schilder. Die net als Schalk en net door Botteguin werd gemist. En zo kwam Utrecht ook weer met een schrikwein. Nu weer een vrije trap met Schilder die de bal nu hoog inbrengt in de strafstof. Een kopbal die ruim naast gaat van het hoofd van Botteguin. De centrale verdediger die heel goed speelt. Centraal bij NAC 0-0 is het nog altijd tussen NAC en FC Utrecht na 63 minuten. Herenveen Irakles. Henk Kok. Hier zijn we vijf minuten verder, 68 minuten gevoetbald. 1-0 voor Herenveen, maar de wedstrijd is nog niet gespeeld met deze stand. Van Herenveen laat veel te veel kansen liggen en Heracles heeft een goede kans gehad. Een voorzet van Duarte vanaf de linkerkant van het veld. En op de rand van het doelgebied kopte Plet de bal in. Net niet scherp genoeg. En van de bussen kon die bal keren. En zo is het met deze stand van 1-0 echt spannend. En zo af en toe hier op de tribunes het scenario doen de supporters denken. Of denken ze aan het scenario van NEC. Die eerste competitiewedstrijd van Heerenveen. 2-0 voorsprong. En in de slotfase dan nog 2 tegen 2. Je weet het maar nooit met die 1-0 voorsprong voor Heerenveen door de doelpunt van Edi. Maar ze laten veel en veel en veel te veel kansen liggen Heerenveen. VVV. Doet nog wel eens wat vlak naar rust. Maar vandaag niet, Frank? Nee, vandaag. Uh, nee, eigenlijk het, uh, tot nu toe helemaal nog uh, weinig. 68 minuten onderweg. Ado op een uh, 2-0 voorsprong. Kullen verspeelt de bal op het middenveld. Toornstrade, andere nummer 10, steekt in één keer dwars door het midden over. Sherry, ah, die neemt net een pasje te veel voordat hij de bal uh, überhaupt een keertje aanraakt. Anders was hij er door geweest. Nu moet hij hem achter zich weghalen. Gaat dat mis? Elbers dan, de invaller, die is juist gekomen is voor verhoek Nog in de combinatie met Sherry. Sherry naar buiten toe. Elbers daarachter wordt nu aangespeeld. Elbers met de voorzet nu, maar die is te kort. Wordt weggekopt door uh, de recht. En dan uh, uiteindelijk nog uitverdedigd. Nee, wordt weer teruggegeven. Nee, toch nog uitverdedigd uiteindelijk. In de derde instantie via Gentenaar die de bal hard wegtrapt na 68 minuten. VVV kansloos in Den Haag 2 0 achter. En de topper in de arena, Ronald van der Geer. Na 26 minuten die 1-0 voorsprong voor Ajax. Doet het al gemaakt in de tiende minuut door Soleimani. Daarna veel kansen voor de Amsterdammers om de voorsprong te vergroten. Afgekeurde goal van Vertongen. Maar uiteindelijk is het dus nog steeds 1-0. En leeft Twente nog, hoewel het zeker te maken heeft met de dominantie van de Amsterdammers. spel heeft een minuut stilgelegen vanwege een blessure van Dwight Tindalli. Doorgekomen aan de linkerkant. Uiteindelijk correct gestuit door rechterverdediger Gregory van der Wiel. Alleen ja, Tindalli viel wat ongelukkig. Daardoor een blessurebehandeling en buizen inmiddels bij FC Twente begonnen aan een uh, warming-up. Twente dat nu met Tindallie weer aan de bak moet in verdedigend opzicht. Het wegwerken van de bal en wederom niet meer dan dat. Want die bal gaat over de zijlijn en dus Ajax weer in balbezit. Met Ferdin die daar aan de linkerkant staat met Boerrichter. En die heeft nog net wel even de lachers op zijn hand gekregen. Toen hij nadige actie had op de Twente-helft van links naar binnen kwam. De man uit de Oldenzaal vervolgens wilde schieten. Maar volledig langs de bal maaide. Dat heb je wel eens. Uh, ja, althans, dat hebben wij wel eens. Maar dat heb je op dit niveau heb je dat niet zo heel vaak. Maar nou, Boerichter overkwam het wel. Helemaal naast de bal. Ja, je kan er lelijk bij geblesseerd raken. Maar Boerichter kon er geloof ik zelf ook wel even om lachen. Zijn trainer wellicht wat minder. Want het was een aardige positie waarin hij zichzelf had gemanoeuvreerd om uiteindelijk te schieten. Ik kan het allemaal vertellen omdat Ajax nu rustig de bal rondspeelt. Uiteindelijk bij Van de wiel terecht komt aan de rechterkant. Gaat weer naar Alderwereld. Snel aannemen en weer verplaatsen naar Vertongen. De aanvoerder en centrale verdediger. En uiteindelijk weer Nita. Hij nu dus weer linksback vanwege de blessure van Boylissen. En het min of meer toch door het ijs vorige week tegen PSV. Van Deli Blind op die positie. Al de wereld namens Ajax over de middenlijn. In de as van het veld. Van de wiel die daar mag opkomen. Van Bayrami. Bayrami met zich mee heeft getrokken. Wel balverlies. En nu zou Twente er snel uit moeten komen. Maar ja, dan moet Team Dali niet naar achteren spelen. Naar Douglas. En Douglas heel ongelukkig naar Michailov. Die de bal nu ja, niet voor de achterlijn kan binnenhouden. En zo geeft eigenlijk Twente onder druk van Ajax gewoon weer een corner weg. Hier een corner bij een 1-0 voorsprong voor Ajax. Henk 1-1 geworden, het scenario van de wedstrijd Heerenveen, NEC 2-0, voorsprong toen 2-2. En nu maakt Armenteros die maakt er 1-1 van. De tweede kans in de wedstrijd voor Heracles en het is met één gelijk, 1 tegen één. Ja, ja, daar heeft Herenveen. ik wil niet zeggen, omgevraagd, maar ze hebben veel te veel kansen gemist. Dost heeft kansen gemist, Narsing heeft kansen gemist. ACI is in de tweede helft wat onnauwkeuriger geworden met zijn voorzet en ook zijn die Russies niet zo scherp meer. En zo staat hij hier zomaar één tegen één op het scorebord. Bij Ajax is het na 29 minuten 1-0 voor Ajax. En nu komt de 2-0 eraan. Want Sien de Jong komt in een scoringspositie. Maar uiteindelijk naar de linkerkant van het strafschopgebied gedrukt door Tien en Michailov. En de twee zorgen ervoor dat er in elk geval een corner aankomt. Voor Ajax. Wederom een corner zou je zeggen. Want we waren gebleven bij het moment dat Michailov de bal van Douglas niet kon binnenhouden. Corner is kort genomen. Daar komt Soleimani met een voorzet. Die ergens in een niemandsland belandt. Ja, tussen Michailov en Wischelhoff en Douglas in. En eigenlijk weigert iedereen in te grijpen. Uiteindelijk roeit Wischelhoff die bal maar weg. Maar is het wel weer een moment van nervositeit achterin bij de tukkers. Daar waar ze toch veel last mee hebben. En dus niet helemaal om kunnen gaan met die dominantie van Ajax in de beginfase van deze wedstrijd. 1-0 dus nog altijd door die goal van Soleimani. Jiterson, Anita, zij combineren wat op de helft van FC Twente. Uiteindelijk gaat het naar links, daar waar Soleimani zich nu even ophoudt. Balletje aan de voet. Weer terug naar Anita, dan weer naar Eriksen. dan gaan we wat verder terug naar Vertonghen. Die dan wel wordt opgejaagd door Luc de Jong. Ja, dat is mooi om te zien. De Jong jaagt, maar kijkt vervolgens naar achteren en geeft ook aan... Aan de mensen achter hem, Willem Jansen, Leroy Ver, Wout Brahma. Ja, ben ik dan de enige die jaagt. Vervolgens denkt Anita, dan ga ik de ambitiementswaarde maar wat verhogen. Met een hele risicovolle bal naar Vertongen. Daar staat de Jong nog, nadat hij heeft gewezen naar zijn ploeggenoten. denkt hij, ik blijf maar bij de Jong staan. En omdat uh, die bal van Anita zo ongelukkig is richting Vertongen... grijpt de Jong in en raakt Vertongen daar geblesseerd bij... Het is een, een bal die je eigenlijk niet mag geven, want Vertongen kan, moet heel snel handelen, wil hij terug naar Vermeer. En denkt, ja ik ga dan maar om die aanstormende De Jong heen, raakt daar even bij geblesseerd. Maar staat inmiddels weer excuses van De Jong geaccepteerd en Ajax heeft zoals dat eigenlijk gebruikelijk is in het eerste bedrijf van deze wedstrijd. Gewoon weer de bal met De Jong, met Vertongen, nou, nog even het aan, aan het pijnlijke plekje op de enkel. Maar het gaat allemaal wel weer en zo blijven dus gewoon dezelfde elf Ajaxieden in het veld staan. Die met veel geduld de bal rondspelen. Die met veel geduld aangeven dat zij de baas zijn... En dat zijn ook wel een stuk sterker zijn dan FC Twente. En ik ben ook erg benieuwd hoe Twente dat in de tweede helft. Als het de donderspeech en mm, wellicht de motiverende woorden. van Coadriaanse Adriaanse Toren heeft gekregen. hoe Twente daar dan verder mee omgaat. Vertongen weer. Balbaseert richting Anita. Halverwege de helft van Ajax. Moet het weer terug? Ja, die van Twente lopen wel. Maar worden werkelijk van het kastje naar de muur gespeeld. Omdat Anita. op het moment dat Rosales dan echt druk op hem zet. snel ervoor kiest om de bal terug te spelen naar Vermeer. En dan is er altijd wel iemand vrij. In dit geval is dat Toby Alderwereld. De centrale verdediger die mag komen tot aan de middellijn, Dan gaat Jong wat druk zetten. Geeft hij de bal aan Eriksen. En dan ja, is het de druk zetten van Brahma wel goed, want Eriksen verliest de bal. Maar ja, dan moet er wel iemand van Twente uiteindelijk zorgen voor de continuering van het balbezit. Dat zou de Jong geweest moeten zijn, maar die verliest hem weer. En dus heeft Ajax weer het balbezit overgenomen met Anita aan de linkerkant. Daar is ook Soleimani. Anita met de armen wijd. Van ja, waar moet het heen? Dat gaf ik al aan. Er zal bewogen moeten worden. Twente houdt die linies kort en Ajax speelt wel rond en speelt langdurig rond, maar uiteindelijk wil men toch een keer tot een aanval komen... en zal er dus wat meer creativiteit aan de dag gelegd moeten worden. En misschien dat die van Frank de Boer, die elf van Ajax, dus denkt... ja, het gaat allemaal wel erg makkelijk, dit kan wel een tandje minder. En dan is dit... Het tempo er wat uit, dan wordt er wat minder bewogen en levert Ajax gewoon een stukje creativiteit in. Wat dat betreft moet iedereen bij de les zijn en zal waarschijnlijk de boodschap van Frank de Boer zijn. Laten we deze wedstrijd nou snel beslissen, daar waar het mogelijk is. Dat we niet tot het uiterste hoeven te gaan met die wedstrijd tegen Real Madrid. Nog in het vizier voor komende dinsdag. Twente verovert de bal op Ajax. Leroy Ver kan aan de linkerkant wat stappen maken. Uiteindelijk komt die drie ajax hier tegen. Op eigen helft nog altijd. Terug naar Tindalli, terug naar bij Rami weer naar Tindalli. Nu gaat Ajax jagen. En dan kan Tidalli eigenlijk niks anders doen dan de bal maar weer terugspelen. naar Michailov, 32 minuten. Deze wedstrijd kent nog geen zinderend verloop. Het is eenzijdig en dat is niks te nadelen van Ajax. Maar je hoopt als je Ajax 20 gaat kijken in de Amsterdam Arena. Dat je een wedstrijd ziet die op en neer vliegt. Dat het kansen regent. Dat er dramatische, emotioneel mooie momenten zijn. Maar het is tot nu toe een beetje een schaakspel waarin Ajax gewoon beter is. En FC Twente leidzaam moet toezien hoe het eigenlijk geen grip op de wedstrijd kan krijgen. Douglas nu met een balletje naar voren. Zo ongelukkig in de voeten van Alderwereld. En dan kan Ajax weer counteren. Maar Ajax dan ook weer onzorgvuldig in de counter. Daar waar Alderwereld via de jong Sikterson wilde wegsturen. Ja, dat plan mislukt. De bal gaat wel richting Twente strafschopgebied Maar daar staat Michailov echt als enig om die bal op te vangen. En dus is er weer eventjes zo'n momentje van rust voor FC Twente. Dat vorige week. 5-2 won van ado Den Haag. Dat uh, zou vermoeden dat de ploeg op volle toeren draaide en dat het motortje in Enschede lekker snorde. Maar dat bleek volgens Adriaanse echt uh, geen sprake van. Uh, natuurlijk, er waren kansen benut en er was bij tijd een weile aardig gespeeld. Maar het was zeker nog niet de Twente dat men in Enschede voor ogen heeft. En Ajax heeft natuurlijk die wedstrijd tegen PSV achter de rug. Waarin het ook hele moeilijke fasen kende. En het nu eigenlijk toch wel van plan is om eens een keer een hele wedstrijd heel dominant te zijn. Nou, dat is men wel. Zonder dat het dus kansen regent. Want in al die tijd dat ik dit allemaal vertel, gaat de bal rond op het middenveld. En het was net ook wel tekenend om te zien, of om te horen vooral. Streamend fluitconcert van de supporters, die toch ook meer van deze wedstrijd verwachten. Nou, nog één aanval wat van de wiel gaat voorzetten. Vanaf de rechterkant, Douglas werkt weg en Rosales doet de rest. Het blijft 1-0 na 34 minuten. Heerenveen tegen Heracles Is Herakles wat sterker geworden na die gelijkmaker en kok? Ja, 77 minuten voetbal. En er staat 1-1 hier in het Abelentstra stadion. Maar na die gelijkmaker van Armenteros is Herenveen als een kaartenhuis in elkaar gezakt. Volledig van slag geraakt. Een prima schot van Pedro, Een van de invallers in de korte hoek gekeerd door van de bussen. Duarte ook een invaller. Schoot vanaf de rechterkant net en net voorlangs naar een fout van El -Axui. Van de beruste beroerte de bal nog. Er voorkomt dan een hoekschop. En die hoekschop wordt op de binnenkant kant van de paal gekopt door Van der Linden. En zo is Heerenveen volledig van slag geraakt. Ik kijk even naar de aanval van Heracles over de linkerkant van het veld. En Heerenveen het speelt met samengeknepen billen. Het is nu Heracles wat de toon zet. Rienstra in de breedte naar Van der Linden. Van der Linden die kijkt eens even wat er allemaal voor roept En die wissels die hebben goed uitgepakt van Pedro en Duarte. Duarte probeert die bal te veroveren voor zomer. Maar Heerenveen kan uitverdelen via zomer. Nee, je kan die bal niet meteen onder controle krijgen. Bal achterin bij El Jouy. En een hele wilde trap die komt op het hoofd van Van der Linden. We beleven nog twaalf spannende minuten. En wat is deze wedstrijd gekanterd nu Herakles ook kansen krijgt. Waar blijven de doelpunten in, uh, bij NAC FC Utrecht? Philip Proken. Nergens, nergens. En ik zie ze ook niet zo snel komen. Want NAC is uh, weliswaar beter. Heeft een overwicht tegen tien spelers van FC Utrecht. Creëert wel wat mogelijkheden. Zojuist een, een, een schot van Goudelje. Dat werd afgeslagen en net overstuiter over de goal van Rob van Dijk. Maar ja, het, NAC mist een beetje het vernuft. Het mist de slimheid, het mist intelligentie. en het, het mist vooral ideeën om voorbij die uh, verdediging van FC Utrecht te komen. Utrecht leunt achterover, speelt op de counter. Doet dat met één spits, slechts. Uh, Moulenga, maar die is gevaarlijk genoeg. En alleen de scheidsrechter met die mooie Belgische naam. Die ik nu niet meer zal uitspreken. Die is uh, flink van slag. Die is behoorlijk de weg kwijt. Zojuist dreigt de azaren door te breken. En één tegen één tegen de keeper te komen. Botteguin dacht... Uh, met wat spelers om zich heen. En nou ja, ik neem het risico maar op een gele kaart. En die schot hem bewust onderuit. En die scheidt er zij uh, Niets aan de hand, gewoon verder spelen. En uh, vriend en vijand van NAC en van FC Utrecht uh, verbazen zich over die beslissing. In ieder geval, NAC is weer in balbezit. Probeert een aanval op te bouwen tegen FC Utrecht. Het staat nog altijd 0-0 met nog een kwartier te spelen en wat blessuretijd. Het is nog steeds 2-0 bij ADO-VVV. En we gaan weer terug naar de Arena. Roland van der Geer, Ajax Twente. Ajax het uh, balbezit heeft met die 1-0 voorsprong voor de Amsterdammers. doelpunt het gemaakt na 10 minuten door uh, Soleimani. De mannen zijn wellicht wat verlegen. Want als u als luisteraar van Radio 1 erbij bent, doen ze helemaal niet. Maar zodra we even naar andere velden gaan, dan ontpoppt Twente zich toch als een prima counterploeg. En kwam Rami er zo waar uit. U was daar geen getuige van, maar ik vertel het toch. En uiteindelijk kwam hij via de linkerkant er ver door. En schoot hij. Bal werd nog getoucheerd door Alderwereld. En kwam uiteindelijk in het zijnet terecht. De corner die volgde werd door Douglas redelijk gekopt richting de tweede paal. Waar hij net een paar centimeter over het hoofd van Wiskolf heen ging. Maar voor hetzelfde geld had het 1-1 geweest. Nu, na 37 minuten, zijn we weer terug in dezelfde situatie. Ajax met een voorzet vanaf de linkerkant. Anita, en dan twijfelt Michail of kom ik wel, kom ik niet. Uiteindelijk Komt hij half en gaat de bal aan hem voorbij? Maar ook aan Van der Wiel, die daar voor hem opgesteld stond. Dat geeft ook wel wat te denken. De voorzet komt van de linksback, maar gaat uiteindelijk aan de rechtsback van Ajax voorbij. De twee waren dus allebei mee opgestoomd. Met deze aanval van Ajax. Nu weer FC Twente met de Michailov en de doeltrap. Het is een wat ongelukkige bal met risico gespeeld richting Cornelissen. Want Cornelissen wint op eigen helft weliswaar nog staand aan de rechterkant. Het kopduel niet van boerichter, Maar omdat uiteindelijk de afvallende bal voor Willem Jansen is gespeeld naar Brama heeft Twente het balbezit wel weer overgenomen. Met Tindalli, met Bayrami, die er dus zo verrassend weg was bij Gregory van der Wiel. En zo waar toch al de derde kans voor FC Twente creëert. Je gaat er een beetje aan voorbij, omdat Ajax zo dominant is. Maar eigenlijk in de uitbraak is Twente er toch drie keer redelijk bij geweest. Nee, nou ja, dat, dat ook gebeurde ook in die Supercup-wedstrijd, nee, precies. En dat geeft misschien de burger wel moed uit Enschede. En uh, dat zal toch ook een beetje het angstscenario zijn dat de Ajax niet in gedachten hebben. Ja, wij voetballen en zij scoren. Dat zal toch niet? Brahma geeft nu een voorzet richting het schapsopgebied van Ajax. Waar de jongen wil terugleggen op Willem Jansen. Maar uiteindelijk zit Theo Jansen, die andere van Ajax, daartussen. En komt de bal terug naar uh, Mark Kenneth Vermeer. Ja, dat zal ook de reden zijn dat Ajax natuurlijk heel snel uh, 2-3-0 wil maken. En het einde wil maken aan het begrip wedstrijd. En gewoon uitspelen van dit topduel. Dat het dus tot nu toe nog niet is. Daar ontbreken gewoon te veel ingrediënten. Maar wellicht komt dat nog in de tweede helft. Mede dus door die kleine marge. Ajax met het balbezit van de wiel. Op de middellijn. Geeft de bal in de breedte naar Theo Janssen. Ook op de middellijn. Maar iets meer naar de as van het veld. Daar staat alleen nog Luc de Jong als diepe man. Die staat er dan wel tussen. En kijkt nu hoe Vertongen en al de wereld elkaar de bal toespelen. En Vertongen vervolgens de bal in de voeten speelt van Rosales. En ik vind dat dan toch armoe. Want Rosales krijgt die bal zo in de voeten gespeeld. Maar speelt hem ook weer terug naar Vertongen. Ajax nu in de counter met uh, Siktersson. Linkerkant, strafstopgebied, draait naar binnen. Daar is het vol en te vol van Siktersson. Gaat dan wel naar de grond, maar geen overtreding gemaakt. Volgens scheidsrechter ge Pieter Fink, Ajax houdt wel balbezit. Met Sulemani, die gaat schieten van een meter of twintig. Sulemani op de vuisten van Michailov en Cornelissen werkt de bal dan weg uit strafstopgebied. Moet ook wel, want boerichter stond daar ook. En vervolgens Rosales, die dan vanaf de rechterkant, rand strafstopgebied, ongeveer de bal naar links transporteert. Daar waar Willem Jansen staat, daar waar Dali is... En daar waar ook Bayrami zich bevindt. En misschien dat Bayrami nu eens diep gestuurd kan worden door Tindalli. Zoekt wel de diepte, maar wordt door Tindalli niet gevonden. Omdat Tindalli vanaf de middenlijn zoekt naar de drukte. Daar waar Luc de Jong wel die bal wil hebben. Maar tussen zoveel mensen staat dat hij heel nauwkeurig met het balbezit moet omgaan. En dat doet hij niet. Dus Ajax kan er inmiddels weer uit. Siktersson komt dan tegen een overmacht van twee man te staan aan de linkerkant. Douglas en Tindalli. Dan gaat de bal terug naar Michailov en dan Douglas aan de linkerkant. Daar is ook Tindalli weer op eigen helft nog in de as van het veld. Leroy Ver, die wat shout, die ook nog altijd zoekt naar de vorm. Die wat moet wennen aan het spel van Twente. En die nog zeker niet de Leroy Ver en de dominante Ver is die die kon zijn bij Feyenoord. En daar is hij uiteindelijk natuurlijk wel voor gehaald bij Twente. Dit is een aardige bal op Willem Jansen. Dan vervolgens naar de buitenkant, ter hoogte van het schafstomgebied rechterkant. Luc de Jong voorzet, maar daar is Kenneth Vermeer die twee, drie stappen doet vanaf zijn lijn. En uiteindelijk iets om zich heen kijkt en denkt, ja, Rami en Jansen zijn allebei ver weg. Ik hoef me niet heel erg in te spannen. Om uiteindelijk die voorzet onder controle te krijgen. Dat was dan weer het momentje voor FC Twente. Herkend door de meegereisde supporters. Die wel klappen, die wel zingen en die in elk geval niet fluiten. Dat doen die van Ajax wel. Vooral als Ajax de bal langdurig rondspeelt. Omdat ze gewoon iets meer verwachten van het elftal van Frank de Boer. Niet alleen gaan voor het resultaat. Anita naar Theo Jansen op de middellijn. Theo Jansen maar weer terug naar Jan Vertongen. Vertongen kan breed naar wereld Staat drie meter voor de middellijn aan de rechterkant. En dan gaat hij Luc de Jong maar weer sjouwend naartoe. En op het moment dat hij aankomt is die bal natuurlijk alweer weg. Richting Van de Wiel. Van de Wiel naar Soleimani. Soleimani draait weg van Tindalli. We zijn halverwege de helft van FC Twente aan de Tukkers linkerkant. Daar waar Van de Wiel en Soleimani elkaar nu de bal kunnen rondspelen. En dan zal er een keer verplaatst moeten worden naar de andere kant. Want ja, dan kantelt het hele spel. Maar heb je altijd als aanvallende partij even een paar seconden voordeel. Omdat Twente zich moet hergroeperen. Dat lukt Ajax niet. Sterker nog, dan wordt... Ajax raakt Ajax de bal kwijt. Maar dan met een risicovolle bal richting het strafstofgebied van Michailov. Bijna weer een kans voor Boerrichter. Dan heeft Michailov de bal uitgetrapt richting de Ajax-helft. En wordt Rosales wel kinderlijk eenvoudig afgetroefd door aanvoerder en centrale verdediger Jan Vertongen. Die vervolgens aan Ajax linkerkant opstroomt. De middenlijn overgaat in de as vindt Eriksen. Die vertraagt het spel dan weer. Maar gaat wel verplaatsen naar de rechterkant. Daar waar de jongen van de wiel zijn. Twee, drie meter over de middellijn. Wat verder diep staat Soleimani. En die gaat voor een individuele actie. Nee, durft hij niet aan. Weer terug naar van de wiel. Soleimani weer. Ga nou eens naar die achterlijn. Zoek hem nou eens op. En geef een lekkere paas op Sictorsom. Want daar staat die IJslander eigenlijk ook continu op te wachten. Maar de aanvoer is minimaal op deze manier. Via Theo Jansen bereiken we weer Ajax linkerkant. Met Furne en Twijfelen, draaien, kappen. Ja, er wordt ook weinig bewogen. Wie kan je aanspelen? Nou, Sictorsom. Maar die zakt dan zo ver uit dat hij weer Terug moet naar Theo Jansen. En Theo Jansen weer naar Jan Vertongen. Ja, dat is ook wel de verdienste van FC Twente. Dat natuurlijk in eerste instantie denkt, organisatie. En van daaruit kijken we wel verder. Nou, op die organisatie is in deze fase weinig aan te merken. 42 minuten inmiddels gespeeld. In een wedstrijd die voor mijn gevoel nog op gang moet komen. Maar 1-0 staat voor Komt er nog een winnaar in Heerenveen, Henk nou, dat uh, zou best zo kunnen zijn. Pre probeert die bal uh, binnen te houden. Nee, is over de doellijn gegaan. We moeten er in elk geval nog uh, ruim 5 minuten voetballen. En er wordt geweldig gefloten omdat Breuler nou binnen de lijnen komt. En uh, ja, dat vindt het publiek hier uh, niet uh, leuk in de Heerenveen. En uh, ik moet zeggen dat Heerenveen zeker drie, vier goede scoringsmogelijkheden nog heeft gehad. Ik heb nog een hele goede kans gezien van Kwanza, die werd vereideld door de, van de bussen. En het is eigenlijk van de bussen die in deze tweede helft, in het tweede gedeelte van die tweede helft, Veen gewoon op de been houdt. Van Veen heeft het middenveld volledig uit handen uh, gegeven. En het zal ongetwijfeld terugdenken naar die eerste competitiewedstrijd. Veen neer. 2-0 voor, 2-2, nu 1-1. Het is nog 0-0 bij NACFC Utrecht en 2-0 bij ADO-VVV. 1-0 bij Ajax Twente, Ronald van der Geer. En nog 2,5 minuut tot aan de rust. Corner van Ajax aanstaande, die Miralem Soleimani zal gaan nemen vanaf de rechterkant. Kijken wat de centrale verdedigers doen. Ja, eigenlijk is dat wel voorspelbaar. Die gaan zich melden in het Zafzopgebied voor uh, Michailov. Jan Vertongen schokt daarheen. Ook Tobi Alderwereld is daar. En de kleintjes, uh, Klein van Stuk dan in dit geval. Furnen Anita en Gregory van der Wiel zijn in de achterste lijn de bewakers van het fort. Er is alleen geen fort, want iedereen staat verder in het strafschopgebied... voor Michailov van FC Twente dan. Daar komt die corner van Sulemani bij de eerste paal. Boerrichter Vertongen. Nou, ze gaan er allebei onderdoor, hoewel Vertongen de bal nog wel raakt... maar niet voldoende om daar echt richting aan te geven. En Rosales, de rechte aanvaller, trapt de bal dan richting de Ajax-helft... waar dus alleen maar Anita en Van de Wiel staan. Bal gaat zelfs over de zijlijn. Van de Wiel uh, kijkt toe... Hoe Vermeer de bal krijgt van Anita, daar dan komt Vermeer toch wel wat in de problemen, Omdat de jongen inmiddels is komen stoorden. En is de trap van Vermeer verre van goed op het middenveld opgevangen door Brama, Willem Jansen vervolgens, maar die wordt eigenlijk heel simpel afgetroefd door naamgenoot Theo Jansen. En dan herstelt Ajax het balbezit weer, weliswaar op het middenveld. Met Eriksen, met Anita en zo zullen we richting de rust gaan. Nog anderhalve minuut zal een minuutje bijkomen. Omdat er een blessurebehandeling is geweest voor Dwight Tindalli. Maar ook Frank de Boer zit niet helemaal op zijn gemak. Hij stond net even op, ging in discussie met Bergkamp, met Spijkerman, zijn assistenten. wil dingen toch anders zien bij Ajax, daar waar Co-Adriaanse helemaal niet zit. En eigenlijk de hele tijd voor zijn dugout staat, heel af en toe is overlegd met zijn assistenten. Maar ook daar heeft men toch het gevoel, ja willen we wat, dan zullen we toch uh, iets anders moeten gaan doen. Hoe anders dat zal zijn, dat zullen we zien in de tweede helft van deze wedstrijd. Als er nog een kans komt voor Ajax wellicht, als al de wereld Soleimani wegstuurt... In het gebied van Ajax. Maar de kleine Sulemani wordt met grote passen ingehaald door Douglas. Die de bal speelt naar Michailov. En Michailov trapt de bal dan wel weer over de zijlijn. Waardoor het balbezit van Twente weer voor hele korte duur is. En Ajax mag gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Met Gregory van der Wiel. Ja, dan kijk je naar de beweging. Die is er nauwelijks. Theo Jansen was wel in beweging. Verliest de bal, verover de bal. En krijgt vervolgens te maken met een tik op de enkels van Leroy Ver. Maar het spel gaat verder omdat Fink ziet dat Ajax balbezit houdt. Nu krijgen de Ajax hier toch in de gaten dat Theo Jansen daar nog steeds ligt. En daar niet aanneemt neemt dan geen risico en speelt de bal over de zijlijn. En dan gaat ook Pieter Fink. Even kijken bij Theo Jans. hoe het met hem gaat. Mooie cliffhanger richting de rust, hoort u zo. Het is 1-0 voor Ayers. Heerenveen, Heracles, Henk Kok, 1 -1 hoe lang nog? de van Looms. Die komt in het 16-metergebied een plek probeert te kopen. Maar die bal die gaat over de doellijn. Dus gewoon een doelschop voor Heerenveen. De wedstrijd is gekanten in het tweede gedeelte van die tweede helft. Armenteros maakte de gelijkmaker naar het openingsdoepen van ACI die voor Heerenveen. En twee uitstekende wissels van de trainer van van Herakles Peter Bos. Die hebben ertoe bijgedragen. dat de in die tweede helft. veel te veel kansen heeft moeten weggeven. zoals zij veel kansen hebben gemist. En die twee goede wissels waren. Duarte en met name Pedro. Van Pedro die maakt het Janmaat voortdurend. erg lastig. En Janmaat wordt voortdurend binnendoor gepasseerd. door deze Pedro. En ik moet ook zeggen dat de te eenzijdig gespeeld heeft. in die tweede helft. te veel overlijden kan, te veel Asaïdi gezocht. en te weinig variatie. in die tweede helft in het aanvalsspel. We moeten nog twee minuten voetballen. 1-1. Nog een paar seconden Ajax Twente. Ronald van der Geer. 16 om precies te zijn. Met Theo Jansen gaat het prima. Moet u allemaal de groeten van hebben. Hij kan weer bewegen en weer lachen. Na die uh, tik die hij kreeg op de enkels van Leroy Ver. Vergeten en vergeven. En Ajax heeft nog even een balbezit met Eriksen. Halverwege de helft van Twente. Bal gaat naar Van der Wiel. Die staat dan aan de rechterkant. Kan wat opstomen. En Eriksen aanspelen. Die wel erg fel op de huid wordt gezeten door Tindalli. Het zal het laatste versnelling zijn van Tindalli. Ja, inderdaad. Want Pieter Vink kijkt op horloge. Constateert vervolgens dat we klaar zijn met deze eerste helft. Juist een topwedstrijd? Nee, want heel erg veel te genieten is er niet. Ajax is dominant. Twente heeft niet veel te vertellen in de Amsterdam Arena. En de score in het voordeel van Ajax. Sulemani 1-0. Rust. We gaan er half minuut en een vrije schop voor Heerenveen op een meter of tien, twintig van de cornervlag op de helft van Heerenklaas. maar doet van de bussen? Van de bussen die, uh, nou die gaat toch niet naar het 16 meter gebied? Nee, Zomer in het 16 meter gebied, Gouden Leeuw in het 16 meter gebied. De jongens die aardig kunnen kopen en die vrije schop moet nog uh, worden genomen. Die zwaait nu, nee, nee, nee. Even een schijntrapje, nee geen schijntrapje, wel even een aanloopje. Maar die vrije schop ter hoogte van de zijlijn, die zijn nu het 16 meter gebied binnen. Wordt er gekopt? Nee hoor, die bal is een prooi voor Pasveer. Heel snel uitgerold en nu moet Heerenveen oprollen. Van der Bussen had al gewaarschuwd. Pak wel je mannetje. En nu is het over de middenlijn. Die bal die gaat naar Pedro. En Pedro verstikt zich dan in. via via Maat. En dan gaat hij via Zomer gaat die bal terug naar Van der Bussen. Misschien nog 60 seconden voetballen. Veen heeft hier eigenlijk de overwinning laten liggen. En nu is er een overtreding begaan. En nu mag. Uh... Wordt er nog een gele kaart uitgereikt. Ja, wie krijgt hier nog een gele kaart? Ik denk dat Dost nog een gele kaart krijgt op die overtreding op Van der Linden. Jawel, Dost heeft nog een gele kaart gekregen. Ah, Heerdeveen laat hier de drie punten liggen. En uh, dat mag blij zijn met een gelijkspel. Of schoon ze in het tweede gedeelte van die tweede helft heel knap heel knap zijn teruggekomen. Maar ze hadden op dat moment, toen Armenteros de gelijkmaker scoorde, dat was de tweede kans in de wedstrijd. Toen had Veen zeker al met 3 of 4-0 voor moeten staan. Maar ze hebben veel te veel kansen gemist. Rienstra achterin, die speelt hem in de voeten van Duarte. Duarte dan terug naar pasveer Misschien is Herakles ook wel tevreden met een gelijkspel. Ze hebben de pech gehad, mag ik wel zeggen. Dat ACI die binnen de lijn is gebleven. Die had eigenlijk een tweede gele kaart uh, moeten krijgen. Toen hij na het fluitsignaal van Van Ziegman alsnog uh, de bal uh, tegen de touwen aanschoot. En nu gaat Herenveen nog één keer in de aanval. Of is er al voor het einde gefloten? Ja, het is voor het einde gefloten. Ik heb een spectaculaire wedstrijd gezien. Het publiek is niet tevreden. Een streamend fluitconcert. Maar het was interessant voor beide doelen. De wedstrijd tussen Herenveen en Herakles is waarschijnlijk in 1 tegen 1. En daar houdt Heerenveen geen goed gevoel aan over. Aero VVV, het was 2-0. Nog veel gebeurd in die tweede helft. Frank Wieluit? Nee, de, de wedstrijd gaat echt als een nachtkaars uit. Het is, uh, ja, De VVV heeft het even geprobeerd nog. Op het moment dat de voor erin kwam ging het met uh, drie, eigenlijk vier spitsen spelen. Het leefde eventjes op aan de Limburgse kant, maar het was maar eventjes. En uh, eigenlijk is uh, Den Haag niet of nauwelijks in de problemen geweest. Ook na de pauze niet één Schot van Uchebo, dat is nog niet eens zo gek lang geleden, hebben we gezien. En tegelijkertijd kan Ado op het gemakje nu twee toch wel significante zaken van het to-do-listje strepen... Namelijk, er moet nog, moest nog gescoord worden in het eigen stadion. En er moest nog gewonnen worden in het eigen stadion dit seizoen. Nou, dat is dus vandaag binnen 90 minuten allemaal keurig netjes geklaard tegen VVV. Dat zich opstelde als een gewillig slachtoffer. Ik hoop trouwens niet dat mevrouw meeluistert. Want zo gemakkelijk gaat die tot bij ons niet naar minder. Bal op de paal trouwens. Nog een aardig verdekt schot van Sherry. Zo krijgen we toch nog een klein uh, puntje aan het einde van deze eerste helft. Zomaar uit het niets. Verdekt onder hem vandaan geschoten Sherry. Zomaar in de tweede helft diep in de blessuretijd. Er staat nog een seconde of 40 speeltijd op de klok. Sherry speelt zichzelf vrij. Randje strafschopgebied. Schiet de bal buiten het bereik van Gentenaar. Maar die zat wel goed in de hoek. Goed genoeg om die bal uiteindelijk tegen de paal te zien gaan. En Ado in de slotfase, dus nog eventjes proberen om uh, de score een tikje op te voeren. Nu kan het even niet meer, want VVV in uh, balbezit via Maguire aan de rechterkant. Moussa onzichtbaar in deze wedstrijd. Eén rush hebben we van hem gezien. En zijn schot eindigde toen ergens achter in het zijnet. Zonder al te veel problemen. Deze wedstrijd ja, kunnen we eigenlijk rustig vergeten. Gaan ze in Den Haag niet doen hoor. Want de eerste thuisoverwinning van dit seizoen die telt gewoon 2-0 is het. En dat zal het waarschijnlijk ook wel blijven in de laatste drie seconden van dit duel. Ook voorspelde een poosje geleden al dat het 0-0 zou blijven. Maar het kost af en toe nog moeite ook hè, om niet te scoren. Ja, het is meer geluk dan wijsheid dat die voorspelling waarschijnlijk gaat uitkomen. Nu gaat Anthony Lulling het strafschopgebied in van FC Utrecht. Geeft een voorzet die wordt ten oude nooit weggekopt door Schut. Daar komt Luiks, Luiks met een schot. En die wordt van richting veranderd en Nak krijgt zo... Uh... Ongeveer bij het ingaan van de blessuretijd, dat zal denk ik een minuut of drie zijn, nog een corner te nemen. Het is wonderbaarlijk genoeg nog 0 tegen 0. Het spel ligt nu even stil vanwege een blessure. Hier wordt voorgewend door Rodney Snijder. Want een paar minuten geleden was er een afstandsschot van Schilder. Een goed schot dat via Schut op de paal ging. Die bal kwam terug van de paal en toen was de rebound kwam voor de rechter van Schalk en die raakte toen de andere paal. Zo ontsnapt de FC Utrecht. En nu is het wel raak. Nu is het wel raak. De corner wordt binnengekopt door Luiks. En in de eerste minuut van de blessuretijd van deze wedstrijd... staat Nak op een verdiende voorsprong. En de supporters hier in Breda kunnen hun geluk niet op. Een prachtige corner van Lurling. En niemand let op Luiks die... Uh... Van aangerend van buiten het 16 meter gebied. En hij krijgt hem op zijn blonde hoofd. En hij wordt binnengekopt. En zelden zal een voorsprong zo verdiend zijn geweest. Luiks is daar uh, ongedekt. Kan niet meer in de gaten worden gehouden door uh, Alje Schut, die er nog wel uh, dichtbij komt. Maar Luiks timt erg goed. De handen gaan in de lucht van uh, John Karelsen en van Gert aan de wiel. Het technisch duo van Nak. En zo staat Nak uiteindelijk dan toch op een voorstrom. de vlaggen waren al geprepareerd door de supporters want uh, die vlaggen die gaan nu in de lucht met de tekst erop 1-0 alsof ze het hadden verwacht nou ik krijg dus geen geluk ik had voorspeld dat het 0-0 zou blijven daar zag het ook heel lang naar uit nak kreeg kans na kans en uh, Utrecht verdedigde goed tenminste tot de tachtigste minuut verdedigde het heel goed heel gedisciplineerd met 10 man deden ze dat beter dan met 11 man uh, voor rust maar de passie, de geestdrift, het enthousiasme voor Nak wordt dan uiteindelijk toch te veel voor FC Utrecht. Dat al vanaf de 50ste minuut bezig was met het tijdrekken. Met de blessures voorwenden. En hier gaat Nak nog een keertje met Goedelje probeert eruit te komen. Nog een vliegende tackle van Nilsson die wordt bestraft. Daar krijgt Nilsson de verdediger ook nog een gele kaart van de Belgische scheidsrechter. In de slotfase van deze wedstrijd er moeten er nog, uh, wat heet, vijf minuten maar liefst en worden bijgeteld aan blessuretijd. En uh, er zijn nu 92 minuten verstreken. Geel dus nog voor Nilsson, die uh, hevig protesteerde bij die Belgische scheidsrechter Omdat hij zei, die bal was al over de zijlijn geweest toen ik mijn tackle inzette. Want uh, ja, voor die tackle op zich uh, uh, hoorde die geel te krijgen... Maar ja, ook al is die bal er buiten geweest. Als jij het risico neemt om een tegenstander te verwonden. Dan maakt het niet zoveel uit of die bal buiten of binnen de lijn is. Dan kun je sowieso wat scheidsrechter terug gele kaart gaan geven. We hebben dus nog een minuut of drie te verspelen in deze blessuretijd. Bij die 1-0 voorsprong door die kopbal van Luiks. En uh, nu wordt er wat geëtterd. Komt de irritaties. Gaat Bovenberg duwen. Gaat snijden duwen tegen Goudelje. Een goede middenvelder hoor. Die heeft vandaag een hele goede wedstrijd gespeeld. Was... Uh, ja, eigenlijk op de nieuwe nummer 10-positie bij Nak. Die ze voorheen niet zo hebben ingevuld. Maar nu toch invulling kreeg. Via Goudelje. Hebben ze heel goed uh, gevaar weten te stichten bij FC Utrecht. Rotti Snijder speelde op hem. Bolderwijn speelde een tijdje op hem. Martenson speelde een tijdje op hem. Maar het gevaar van Goudelje bleek maar niet in te dammen. Nu weer een volgend opstootje. Met de Moesje en Gorter in een hoofdrol. Want uh, de Moesje is in de 80 e minuut in het veld gekomen. De Moesje deelt hier een uh, ja, elleboogslagje uit. Slaande beweging wel degelijk door de moesje richting Gorter, Die ook niet op waarde wordt geschat door de Belgische scheidsrechter. Die behoorlijk in het duister heeft getast vandaag. Heel veel dingen verkeerd heeft beoordeeld. Niet de geniepigheden kent van deze Nederlandse spelers kennelijk. En er heel vaak naast zat. Een lange bal richting Schalk. De diepe spits van NAC wordt verdedigd door Nielsen, Die de bal buiten kopt. Nog anderhalve minuut te verspelen. En... Uh... Eigenlijk heeft FC Utrecht zich al neergelegd bij de naderende nederlaag. Ze hebben heel lang gespeeld in de tweede helft op een 0-0. Nu nog een vervelende overtreding met Van Nielsen. Ook een onnodige overtreding op Schalk. Er zijn heel veel narigheden geweest tussen spelers. Heel veel opstootjes. Heel veel dingen die te vermijden zijn geweest. Maar ja, Utrecht zit voetballend gezien totaal op een doodspoor. Het heeft me geen indruk kunnen maken, ook niet in de tweede helft. Hoewel ze het lange, een half uur lang gedisciplineerd hebben verdedigd. Hebben ze voorin echt geen potten kunnen breken. Geen enkele goede kans afgedwongen in die tweede helft. Eén goede kans via Bovenberg aan het einde van de eerste helft. Dat was dan alles in aanval het opzet. Nu een hoge bal van Bovenberg. In de richting van Alje Schut. Die dan opeens opduikt in de spits. Maar die bal kan heel gemakkelijk worden geplukt door Jelle ten Rauwela, Die de bal nu even vasthoudt. En ook nu is een keer, eindelijk een keer namens nak Wil tijdrekken. Elke seconde wil pakken die hij kan pakken. En er is nog een halve minuut te verspelen. Nou ja, het mag ook nu wel voorbij zijn. John Karensen staat al klaar. Die heeft een blik al gericht op de scheidsrechter van Fluit maar, af. maar we krijgen nog een trap van Ten Rauwelaar Die de middenvelders nog een keer in actie gaat brengen. Een kopbal van Lasnik. Ook hij is ingevallen bij Nak. Martesson brengt de bal terug. Nilsson gaat de bal nog een keer naar voren brengen. Schut duikt nu op weer in de punt van de aanval naast de Moesje. Die dus terug is naar zijn knieblessure. Maar ook weinig heeft kunnen klaarspelen in de minuten die hem geboden zijn in deze wedstrijd. Jelle ten pakt de bal nog één keer op. Brengt de bal in het spel. En dat zal denk ik het moment zijn dat de scheidsrechter uit België gaat afsluiten. Dat doet hij inderdaad nu. Nak pakt de tweede overwinning van dit seizoen. En dat doet het op een uitermate zwak acterend FC Utrecht. 1-0. 1-0 is de overwinning voor Nak tegen FC Utrecht. Vier wedstrijden van vanavond zitten erop. Heerenveen in Raakles, 1-1. NAC FC Utrecht, u hoort het, 1-0. ADO VVV, 2-0. En eerder vanavond eindigde PSV Roda al in 7-1. En PSV miste bovendien nog een strafschop. Dat gebeurde door Wijnaldum. Jan Rols praat na met de coach van Roda, Harm van Veldhoven. Na verloop van de wedstrijd was je boos op, op Wiedermeijen... of je ging verhaal halen. Waarom? Nee, ik was niet zozeer boos op hem, hoor. Ik heb hem ook uh, proficiat gewenst met, uh, met zijn wedstrijd. Ik heb eigenlijk gewoon een bedankt voor, uh, voor de wedstrijd. Maar uh, je liep toch met hem te discussiëren? Ah, ja, goed, ik mag gewoon een beetje een praatje maken. Het is eigenlijk op een nette manier ook een praatje geweest. Het was ook eigenlijk ook een... gewoon uh, een gesprekje even. Maar hoe onthutsend is deze nederlaag... na de 5-0 in de Gelderdam tegen Vitesse? Dat komt aan, neem ik aan. Ja, dat komt aan, zeker als je... Natuurlijk met de Rust 4-0 staat en je met team om moet. Ja, god, je ziet eigenlijk een bepaalde onrust. En uh, Ik vond het vooral een kwartier, twintig voor de rust vond ik het, uh, ja, vond ik het alarmerend omdat we daarin door elkaar begonnen te lopen. En het, dat is wat ik aan het team veel heb gezien al. Je probeert uh, ze bepaalde steun te geven. Maar het minste wat er is een man weg is, uh, dan is er onrust en dan is er weinig coaching. En dan, uh, dan moet je eigenlijk weer van op nul beginnen. En dat, dat valt mij ook een beetje tegen. Ik denk, sta aan het opdragen in het helftal. Dus dan moet ik weer wachten tot aan de rust. In het tweede helft stond dat ook een stuk beter weer. En zo is het iedere keer weer een proces waar je in zit. 5-0, 7-1. Uh, hoe krijg je de boel weer op de rit? Nou goed, uh, dat gaat toch wel lukken, maar...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 die dan ook op die moment ook weer die strafschoppen krijgt... daar had ik het allemaal een beetje moeilijker mee. Wat, ik net, wat je net eigenlijk zei, dat zeg ik ook voel zo'n wedstrijd even. En ik geef dat een plaats. Dus tot slot, daar ging het toch een beetje over tegen wie nee, er mij... Maar Goed, dat is een leuk gesprek. en dat moet je ook even met elkaar kunnen doen. Daarom zeg ik ook even heel open dat je ook zo'n wedstrijd moet voelen. Wat wil je nog? Ja, dat was Haar van Veldhoven. Wat wil je nog? Ik denk dat hij minder wil dan 7-1. Uh, Kijken wat de andere trainer, die van PSV, Fred Rutte wil... Ik kan me herinneren dat we hier aan het begin van het seizoen stonden, Fred. Toen was het uh, kommer en kwel, nu is het een en al glimlach. Wat maakt het verschil? Nou, kommer en kwel is wat, wat, wat groot, maar, er waren, uh, zeg maar de atmosfeer was ietsje anders uh, zoals hier uh, vandaag was. Ja, Dat klopt, maar uh, kijk, dit, dit, dit is een nieuw team met uh, ja, maar heel veel nieuwe spelers, met, met heel veel drang en heel veel, uh, ja, heel veel energie. Nou, en als je dan vandaag zo'n wedstrijd speelt, ja, dan is dat voor mij als zijn alleen maar genieten. Want het spatte eraf vanaf het begin, die ja. energie? Ja, vanaf de, vanaf de eerste seconde. En, uh, dat is heel mooi om te zien, omdat we graag heel offensief willen spelen. We hebben heel veel offensieve spelers hebben op het veld staan. En, uh, maar vooral ook bij balverlies. En dat we zoveel pressing hebben gespeeld en we ook de energie hebben om die pressing te spelen, ja, dat is heel erg goed. Dwing je dan ook af dat alles mee zit? Ja, misschien wel. Ja. Ja, ik, ik denk het wel. We maken de tegenstander namelijk zo moeilijk om, uh, om in hun spel te komen. En dat, en dat heeft vooral te maken met ons, denk ik. Speel je een groot gedeelte van de wedstrijd tegen tien man. Je wint met 7-1. Wat kun je de ploeg nog verwijten? nou Ik, ik ga vandaag absoluut niet in verwijten zitten. En, uh, kijk, maar dat het 11-12-1 had moeten worden? Ja, dat, dat, bedoel, dat, is, dat is bijna altijd. In dit soort uitslagen uh, komen, komen altijd dat soort... Uh, ja, dat soort uitspraken komen dan, ja, we hadden er wel uh, 12 of 14 uh, moeten maken. Ik ben heel erg blij dat we heel veel kansen creëren. En dat we, dat we nog meer kunnen maken, dat weten we allemaal. Maar anderzijds is het ook wel weer zo, laat ik nu uh, deze wedstrijd. Uh, we, zijn, we, uh, we zijn een, een, een aantal maanden zijn we aan het werk. En als je dan ziet uh, dat we vandaag al zover zijn, dat is het alleen maar complimenten aan mijn ploeg. Ja, en dan denk ik dat we, dat we vandaag en morgen wel even kunnen genieten... en dan op naar onze Europese wedstrijd. En dat zei Fred Rutte, hij is de trainer van PSV. Het had dus wat meer kunnen zijn, maar dat kon je niet verwijten... aan Dries Mertens, want die maakte er maar liefst vier. Het gaat, het gaat dus goed met hem. En Jan Roos vroeg hem of hij af en toe het gevoel heeft dat hij in een droom zit. Nee, ik moet zeggen, ik, uh, ik, blijf, uh, ik blijf heel rustig om. En, uh, ja, ik wil toch uh, dan iemand bedanken deze week. Ik was uh, op bezoek gegaan bij Mia Inesu en. Uh, ja, dan zie je toch hoe, uh, hoe sterk die blijft. En uh, dan blijf je toch wel nadenken over het leven. En uh, ja, ik wil hem even bedanken, want uh, hoe sterk die blijft onder deze situatie. En hij uh, stuurde me net een berichtje dat hij uh, het leuk vond. Wat doet dat met jou? Ja, heel veel. Eigenlijk heel... is dat veel belangrijker dan die vier doelpunten. Ja, daarom. En ik zeg het ook, uh, ze waren allemaal voor hem. En uh, ja, ik zeg het. Mooi. Was het ook emotioneel voor je bij hem? Um, ja en nee, want uh, ja, het is altijd moeilijk om een goede vriend zo te zien. En, uh, maar ik moet zeggen, uh, als je zijn glimlach ziet, dan uh, hij maakt hij gewoon elke keer grappen. En uh, ja, dat vind ik wel mooi. In hoeverre heeft dat jou geïnspireerd? Of inspireert jou dat misschien wel het hele verdere leven? Ja, ik, dat uh, zal ik nooit vergeten. En ik zal er ook alles aan doen om hem te helpen en, uh, en voor hem te zijn waar het nodig is. En uh, ja, we spelen nu tegen een Romeins team en uh, dan wil ik ook wel scoren voor hem. Valt eigenlijk die 7-1 je het niet bij alles wat je zegt, hè? Ja, nee, dat, uh, dat telt dan. Ja, maakt mij niet uit, nee. Maar ja, ik ben blij met de drie punten. En toch ook de vier goals? En ook de vier goals, ja. En dat was uh, Dries Mertens. We gaan uh, naar Ajax Twente. Uh, Ronald van der Geer, ik denk dat jij na uh, VVV-PSV... geen enkele voorspelling meer wil doen... over het uh, verloop van welke wedstrijd dan ook, hè? Nee, al is het alleen maar om uh, sms'jes te voorkomen... van mensen die naar Ameland gaan, een boot <laughs> opgaan... en vervolgens in een andere wereld arriveren. Nou ja, goed, na, na 34 seconden in de tweede helft... waag ik mij met een ene voorsprong van Ajax... inderdaad aan geen enkele voorspelling... Nog even voor de mensen die denken, waar gaat dit over? VVV, PSV, daar waar PSV in de eerste helft in Venlo herenmeester meester was. En VVV door mij werd omschreven als kanonnenvoer. Maar uiteindelijk dus in acht minuten na rust... VVV die wedstrijd geheel naar zich toetrok. En uh, mijn hele voorspellende gave vervolgens uh, ja, afgekeurd mocht worden. Nu balbezit voor Ajax in de tweede helft van de ontmoeting, zullen we dat maar zeggen. Want een wedstrijd is het natuurlijk al heel lang niet meer. Ajax is beter, maar maakt eigenlijk ook de indruk dat het op 70% speelt. En Twente kan helemaal niets verzinnen en is dan wel drie keer gevaarlijk geweest in de uitbraak. Maar dat is het dan ook. Balbezit percentages 65 voor Ajax, 35 voor FC Twente en wat verder opvalt. Terwijl Twente nu een aanval van Ajax onderbreekt en het uiteindelijk misgaat bij Leroy Fer dat deze wedstrijd maar zes overtredingen kent. En dat is voor een ploeg als Twente, die uh, zich onder druk voelt... ja is dat toch kenmerkend. Maak er een wedstrijd van, vecht ervoor, uh, zoek de er duels op. Maar er zijn geen duels in deze wedstrijd. En zes overtredingen is dan aan uh, de magere kant. Goed, het valt allemaal uh, natuurlijk ook met applaus te begroeten. Omdat je kan zeggen, het is fair play, maar je wil toch iets anders zien. Je wil een wedstrijd zien tussen twee ploegen die strijden om de koppositie. En wat dat betreft is er bij Twente eigenlijk geen sprake van. En Ajax hoeft niet zo nodig met die 1-0 voorsprong. Twente heeft het balbezit met uh, Wiskerhoff. Iets over de middenlijn. Steekt de bal dan achter de laatste linie. Maar zo hard dat het niet te belopen is voor Wout Brama. Wel gaat over de zijlijn. Vlak bij de cornervlag van Ajax. En Gregory van der Wiel de Wielde rechtsachter. Mag dan gaan ingooien, kijkt even naar Vermeer, maar die staat met zijn handen in zijn uh, zij op uh, de doellijn. Het gaat uh, uiteindelijk naar Eriksen, van de wiel krijgt de bal terug. Diepe bal die aan Soleimani voorbij gaat en uiteindelijk nog wel een prooi zou kunnen zijn voor Sictor zonder om te middenlijn. Maar ja, Douglas speelt ook niet voor het eerst mee. Ziet dat dat gaat gebeuren, verovert de bal en geeft hem aan Wisselhof. En zo heeft Twente weer even balbezit op de helft van Ajax met Tim Cornelissen. Als je de bal nou langdurig rondspeelt, dan heb je tenminste wat gedaan naar dat balbezitpercentage. Want 65-35, dat geeft natuurlijk nogal te denken. De Jong met de bal naar Douglas in de middencirkel, of dat is ver. Ver combineert even met Wout Brama, uiteindelijk Wiskerhoff gevonden, rond de middenlijn. Voor FC Twente steekt de middenlijn over in de as van het veld. Kijkt vervolgens, ziet eigenlijk alleen maar Tim Cornelis als afspraakmogelijkheid aan de rechterkant. De Cornelis ziet helemaal niks. Ja, het groene van Michailov, oftewel de bal gaat weer helemaal terug. En Twente gaat het weer opnieuw proberen. Drie minuten zijn we inmiddels bezig in de tweede helft. Als Wischerhof maar weer eens de middenlijn oversteekt. Stapjes maakt. Nou, een verstellingje van Wischerhof. Komt hij halverwege de helft van Ajax uit? Wordt bewogen door Cornelissen. Maar ja, die trekt naar binnen. Waardoor hij wel ruimte creëert voor Wischerhof. Maar er wordt weinig mee gedaan. Hoewel, Rosales combineert met ver. Dan komen we uit bij Brama. Maar dan zijn we wel weer tien meter over de middenlijn. Linkerkant, Tindalli. Er is beweging bij Rosales. Beweging bij Bayrami. Bayrami gevonden. Aan de linkerkant weer terug naar Tindalli. Halverwege de helft van Ajax. Weer Bairami. Durft de actie winnen. Aan. Weer naar Tindalli. Uiteindelijk naar de as van het veld. Maar Ver, die kan hem niet aannemen. Anders had hij wellicht met grote passen wat stappen voorwaarts kunnen maken voor de Tukkers. Dat lukt nu niet. Wischhoff zoekt wel de ruimte. En vindt hem bij Rosales aan de rechterkant. Maar een prima ingreep van Jan Vertongen die vervolgens zegt, ja, ik tik die bal toch tegen, uh, tegen uh, Rosales aan... maar de grensrechter, die dus in de eerste helft zo gruwelijk mis had bij die afgekeurde goal van uh, Vertongen... die heeft het blijkbaar niet zo op te bellen... want uiteindelijk gaat ingooien gewoon naar FC Twente... en Rosales mag nu gooien, doet dat ver vanaf de rechterkant... richting de eerste paal wordt hij doorgekopt daar door de Jong... en moet Vermeer voor het eerst in deze wedstrijd echt in actie komen... met een soort katachtige reactie naar de eerste paal... waar hij de bal dan uiteindelijk te pakken heeft... en hem uh, in het veld uh, kan brengen. Maar goede redding van uh, Vermeer... Die er heel veel te doen heeft. En daar was dus weer ineens een momentje van FC Twente. Zoals wel in de eerste helft ook, want dat moet je de Tuckers wel nageven een paar van die momentjes voor FC Twente hebt gehad. Maar niet meer dan dat. Nu dus de redding van Vermeer op die kopbal van Luc de Jong. Waar zijn we inmiddels? Bij Verne Nanita, de linksachter. Die halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant mag ingooien. Uiteindelijk nu balverlies leidt op Rosales. Overname is er van Willem Jansen. Terug naar Ver. Dan zijn we weer op de helft van Twente met Douglas. Ver moet nu snel handelen. Want Jansen komt eraan. En Janssens interventie is voldoende om Ajax de balbezit te geven. Vertongen stuurt vervolgens Sulemani diep. Omdat er nu wat ruimte is met... Uh, Tindalli rond de penalty stip in een 1 op -een duel En Tindalli mag zich winnaar noemen na die uh, tweestrijd. Die kort en hevig was. En Twente uiteindelijk weer het balbezit overlevert, oplevert. Zij het kort, want Rosales verspeelt hem nu aan Theo Jansen in de as van het veld. Boerrichter Siktersson. Oh, oh, oh, wat is het daar vol. En wat wordt er dan een overtreding gemaakt volgens Pieter Vink? Door Wout Brama op Siktersson. Die na aanname van de bal wil wegdraaien en wil doorspelen. En dan inderdaad nou een tikje krijgt van Douglas. Want Brama gaat voor de bal. Maar Douglas tikt voor de zekerheid uh, inderdaad de IJslander nog maar even aan. Om uh, te voorkomen dat hij hoe dan ook gevaarlijk kan worden zo vlak voor het strafstopgebied van FC Twente. Of het heel handig is die actie van Douglas valt te betwijfelen. Want nu wordt het pas echt gevaarlijk. Want er komt de vrije trap aan. Voor Ajax een meter of 4, 5 buiten het strafstopgebied. Niet helemaal recht voor de goal. Maar iets aan de linkerkant. Theo Jansen staat daarbij. Eriksen staat daarbij. Siem de Jong staat daarbij. Eriksen is inmiddels in de muur gaan staan die door Twente wordt gevormd en door Fink op afstand wordt gezet. Sim de Jong staat er inderdaad bij. Die kan dat met het rechterbeen. Kan ook het linkerbeen worden van Theo Jansen. De wedstrijd is toe aan een mooi moment. Kan dat komen van een meter of 25 van Sim de Jong. bal gaat door de muur maar in de handen van Michailov. De Jong die twee doelpunten maakte in deze competitie. Dat deed tegen Herakles, Dus tegen ploegen uit het oosten zich prima voelt. Maar de eerste tegen Twente laat nog heel even op zich wachten. Want zijn vrije trap is uiteindelijk een prooi voor Michailov. Heeft de bal inmiddels weer gegeven aan Douglas. Dan Tindalli weggestuurd aan de linkerkant. Doorzien door Van der en op de middellijn nu de Jong die Eriksen aanspeelt. Er is weer wat ruimte voor Ajax. Eriksen geeft op Sigtorson. Linkerkant Sigtorson. En uiteindelijk weer de redding van Michailov. Daar waar ik links zijn moet het rechts zijn. Hij steekt uiteindelijk vanaf rechts het strafselgebied in Sigtorson. Maar uiteindelijk in de korte hoek ligt Michailov. Die dan ook nog eens in botsing komt met Douglas. Die probeert te verdedigen. En dan is er een blessure voor de keeper van FC Twente. Net hersteld van een blessure. En dat in de wetenschap dat Sander Bosker vanwege een kuitblessure er ook niet bij is. En dat zou dan betekenen dat we na het optreden in de beker. het optreden krijgen in de eredivisie van Nick Marsman. Eriksen geeft die bal op Siktersson. Ik kijk nog even in de herhaling wat er nou precies met Michailov gebeurt. Ja, Michailov keert die bal en krijgt dan te maken met Douglas... die in een poging om Siktersson het schieten te beletten nog een keer glijdt... en dan met zijn, ja, zijn, zijn lange been het gezicht of de borst van Michailov raakt. Nou, Michailov staat inmiddels weer, maar Marsman, de keeper... is wel begonnen aan een warming-up voor de zekerheid maar even. Maar Michailov staat gewoon weer op zijn lijn, wat natuurlijk volgt... omdat Michailov redde op die inzet van uh, Ajax... ...is een corner die Theo Jansen neemt vanaf de rechterkant. Daar komt Michailov, kunnen we zien of het goed gaat. Het gaat goed, want hij pakt die bal met twee handjes vast... ...en kan hem dan weer meegeven als iedereen uit zijn strafstopgebied verdwenen is. Hij doet dat met een dropkick richting het middenveld... ...op de kont van Eriksen, die op die manier die bal stillegt... ...en hem geeft aan Vermeer. En dus is Twente de bal weer kwijt en heeft Ajax dat... In de eerste helft dominant was. En dat eigenlijk in de tweede helft ook weer is. Zonder dat het nou echt tot heel veel opwindende momenten leidt. Heeft Ajax weer het balbezit. Lange bal. Bedoeld voor Van der Wiel. Wordt doorzien door Ferne. Kan Bayrami weg aan de linkerkant. Maar daar is het oversteken van de wereld. Prima sliding van deze Belg. Bayrami onschadelijk gemaakt. Twente wel het balbezit. Omdat de bal uiteindelijk uh, over de zijlijn wordt geschoten. Of gaat Ajax gooien? Nee, dan wordt die bal toch nog aangeraakt door een speler van FC Twente. En mag Ajax gaan gooien. Van der Wiel gaat dat doen. Halverwege zijn eigen helft aan de rechterkant. Wie beweegt er? Wie is er in beweging? Ja, Zietersson, kop door. Soelemani gaat er achteraan. Soleimani is sneller bij die bal dan Wiskehoff, leek het. Maar Wiskehoff is er dan toch nog snel bij. Terreinwinst voor Ajax. Nu mag er ingegooid worden aan de rechterkant. Halverwege de helft van FC 20. 54 minuten spelen we inmiddels in de Amsterdam Arena. En één goal slechts gezien. Mirelem Soelemani al na 10 minuten. Vier wedstrijden hebben we gehad vanavond. PSV Roda 7-1, ADO VVV 2-0, NAC FC Utrecht 1-0 en Heerenveen tegen Herakles 1-1. En hoort het, 10 minuten in de tweede helft, Ajax FC Twente 1-0. Tot zo, na Marielle Hagman met het nieuws. En het langs de lijn op 1. Sport op Radio 1. De Divisie morgen om 2 uur, AZ Feyenoord. En daar is de 2. LKC NEC. Waarom die wordt gestopt in eerste instantie? De Graafschap Groningen. Schot uit de tweede lijn. En al vijf Excelsior Vitesse. Laag. wordt die gestopt. Perfecte redding. En ook het WK-wielrennen op de weg. En daar zien we dan ook uh, wat Nederlanders zitten. En autosport in Singapore en hockey. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?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 Verdient de Gouden Televisiering 2011. Welk liedje mogen wij in een nieuw jasje steken? Hier zijn ze, jullie boeren! Heer Mooi, wie zijn te wachten? Wie is de Mol? Alibi op volle toeren, boeren op trouw, hello, goodbye of wie is de Mol? Stem nu op televisiering.nl. Deze collecteweek Week vraagt de Nierstichting aandacht voor hoge bloeddruk. Want hoge bloeddruk kan nierschade veroorzaken. Maar geen paniek.